Finch met het nos journaal Het WK voetbal gaat in 2018 naar Rusland en in 2022 naar Qatar. Dat heeft FIFA-voorzitter Sepp Blatter bekendgemaakt. Voor 2018 waren ook Nederland en België samen in de race. Premier Rutte heeft Rusland via een Twitterbericht gefeliciteerd. Bij sport kan er maar één de winnaar zijn, zei de premier. Bij de Israëlische stad Haifa zijn zeker 40 mensen omgekomen bij een grote bosbrand. De meeste slachtoffers zouden gevangenisbewaarders zijn. Die werden geëvacueerd uit hun gevangenis in de buurt. Hun bus zou in het brandende bos zijn gekanteld. Ook een aantal brandweermannen zou zijn omgekomen. Volgens Israël is het een van de grootste bosbranden uit de geschiedenis van het land. Vier politieagenten die in 2007 te laat zouden hebben ingegrepen bij een martelmoord in Pernis... worden niet vervolgd. Gerechtshof in Den Haag vindt het niet onredelijk dat de vier hebben gewacht op een arrestatieteam. Toen de agenten bij het pand aankwamen was het slachtoffer nog in leven. Vier hoorden geschreeuw. Maar toen het arrestatieteam was gearriveerd bleek de man te zijn overleden. In Rotterdam zijn de ouders van een overleden baby aangehouden. Ze worden ervan verdacht het meisje eind vorig jaar te hebben mishandeld. Het kind werd toen zwaargewond in het ziekenhuis opgenomen en overleed enkele weken geleden. De ouders werden in januari ook wel aangehouden, maar in april weer vrijgelaten, in afwachting van de behandeling van hun zaak. Verkeersboetes van buitenlanders kunnen binnenkort makkelijker worden geïnt. Nederland krijgt toegang tot de kentekenregisters van andere EU-landen. En ook kunnen buitenlandse politiekorpsen straks makkelijker Nederlandse verkeersovertreders opsporen. De verkeersministers van de EU-landen zijn het daarover eens geworden in Brussel. De nieuwe EU-regels gelden alleen voor boetes boven de 70 euro en niet voor parkeerboetes. Het weer: lokaal lichte sneeuw bij min 4 graden. Vanavond in het noorden sneeuw en vannacht flinke vorst. Morgen vrijwel overal droog en maxima rond het vriespunt. Zandvoort, Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij, jij beleeft het. het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. ZZFM. Met, Met nu U. ZFM in de avond. Oh, look. Thank you. Ja.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 In. If we do, then it may not last.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 I think I better dance now. Ik despierten con la luz de tu mirada yo a dios le pido que mi madre no se niet que Ik wil niet meer. Ik wil niet meer. Ik te niet meer. Ik wil niet meer. Ik wil niet descanse cuando de amarte se trate mi cielo a dios le pido Por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 We Ik